Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Goedenavond, ik ben Stef en dit is het Nieuws van NOS op 3. De politie heeft een man van 31 uit Ameland opgepakt... voor betrokkenheid bij incidenten tijdens het sunne op dat eiland. Journalisten van de omroep Poont werden daar belaagd en weggejaagd. De cameraploeg was daar om een video te maken over Sunne-Klaas. Wij worden belaagd door een stuk of twintig man die ons met de auto achterna zitten... En ze hebben onze auto. Ze sprong op onze auto. Hey, we wow! worden aangereden, we worden op dit moment aangereden. Ja, een groep van zo'n 20 tot 30 mensen achtervolgde de journalisten. Sunneklaas is een variant op het Sinterklaasfeest, waarbij mannen verkleed de straat opgaan en vrouwen dan binnen moeten blijven. Bij die viering zijn alleen eilandbewoners welkom. Martin Bosma zegt dat hij zin heeft om te gaan beginnen als nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. Hij kreeg vanavond de meerderheid van de stemmen, 77, en zijn concurrent kreeg er 66. Dat was Tom van der Lee van GroenLinks PvdA. Bosma. Zegt dat hij het nog best spannend vond. Ik was ongelooflijk zenuwachtig. Ik had geen flauw dat wat me boven het hoofd zou hangen. Ik had heel slecht geslapen. De hele week al zeer nerveus. En ja, mijn best gedaan. En ik denk een waardig debat. Tom van der Lee, mijn tegenstander, deed dat hartstikke goed. Bosma heeft al ervaring als Kamervoorzitter. Hij heeft vaak op die stoel gezeten toen oudvoorzitters Bergkamp en Arip niet konden. In Amsterdam zijn zo'n 50 Ajax-supporters opgepakt... omdat ze een metrostel hebben vernield. Dat gebeurde op het station Weesperplein. Volgens getuigen stond de metro met supporters van AEK, de Griekse tegenstander... even naast hun metro met Ajax-supporters toen de boel losbarstte... De wedstrijd tussen de Amsterdamse en de Atheense ploeg begint om 9 uur. En de Ajax-vrouwen hebben in de Champions League gelijk gespeeld tegen Bayern München. Het werd 1-1. De Amsterdamse vrouwen kwamen eerst achter te staan, maar wisten dat later weer om te buigen. Deze bal is wel goed. Grant. Bij Ajax zeggen ze allemaal het is Hens, maar wij zeggen het is een goal. En dan staat het ineens 1-1. Leugde die trekt de wenkbrauwen ook zo. Huh, wat gebeurt hier? Ajax staat nog steeds derde in de groep. Maar of dat ook zo blijft, dat is afhankelijk van wat Roma en Paris Saint-Germain doen. En die wedstrijden zijn net begonnen. En dan nog het weer. De rest van de avond kans op wat motregen. Vannacht droogt het weer op. Morgen wordt vooral een droog dagje met soms wat zon. En tussen de 7 en 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Psychedelisch, maar ook met een donker randje. kwam dit uh, tegen bij uh, de vrienden van de Indie Excel. Ja, dat uh, gebeurt dan wel eens. Ga je leentje buren spelen. Nachtwaker heet uh, de band. Ze komen uit Amersfoort. En, en het nummer dat heet Donners of Donars ook. Uh, dat uh, zijn Germaanse goden, Donar. En weet ik allemaal wat. ver uh, rijdt jouw uh, kennis over Germaanse goden, Sven? Geen commentaar, nee. <laughs> Geen idee. Geen idee. Uh, nou, is, uh, nou jij, jij hebt filosofie. Volgens mij. Ja. Uh, uh, ja. Gedaan of uh, ben je er nog ja, mee bezig? Ik ben nog steeds bezig. <laughs> je bent er nog steeds <laughs> ja, mee bezig? Hoor. Ja Nee, helemaal niet. Je hebt het afgerond. Je bent nu een master aan het doen. Ja, oké. Okay. Ja, ja, okay. ja, ja, okay. nou, ja. De bachelor heb je in ieder geval. Die heb ik in de pocket. Ja, die heb je al ja, in de pocket. Ja. Ja. Maar um, uh, de vraag is ook... Volgens mij heb ik hem ook in de telefonische interview... een keer aan jou gesteld... In hoeverre uh, is filosofie uh, waardevol voor wat jij schrijft? Ja, dat, zeg maar niet, het is niet heel direct gelinkt aan uh, mijn muziek. Hmm. Maar ik denk dat filosofie mij wel heel anders heeft laten denken. Over, hmm. het, al gewoon, uh, over het leven. Hmm. Wat, uh, wat kritische en wat alles, alles van heel veel kanten bekijken eigenlijk. Ja, ja. Dat is wat je een beetje leert. Ja. En ik denk dat dat zijn weg wel vindt in mijn muziek. Dat ik uh, nooit vanuit één perspectief of zo, dat ik altijd dingen heel breed ja, daarover nadenk. En uh, ik denk dat dat, dat misschien wel uh, terugkomt in mijn muziek. Ja, ja. ja, ja. Een beetje zo onbewust. Ben je dan ook, uh, geeft het je ook een bepaalde vorm van rust? Omdat je dus dat van meerdere kanten kunt bekijken met die, uh, met die achtergrond? Uh, ja. En nee. Uh, ja en nee. Dus uh, <laughs> ja, laten we met die ja beginnen. Nou ja, die, uh, ja, omdat ik uh, uh, wat minder streng ben geworden of zo. En ik denk dat er, ja. is, er zijn altijd meerdere waarheden. Het is niet zo van die uh, jij zit fout of ja. whatever. Het dus altijd. Uh, je kan op heel veel manieren naar dingen kijken. Dus het is nooit per se goed of slecht. Ja. Ja, zo. Ja, dat. Maar goed, dat, zeg maar, dat vele nadenken... dat geeft ook minder rust in die zin. Ja, uh, nou, ja, ja, ja. Ja. Heb, heb je daar wel eens... als je, als je dan een, een tekst schrijft... en je, en je zit uh, een soort van je eigen waarheid... op papier te zetten, heb je daar wel eens moeite mee? Dat je denkt, oeh, wat... wat is, hou ik nu niet te veel perspectieven... buiten de... Uh, buiten de, de song? Nou ja, ik denk dat ik juist meer... vanuit mijn eigen uh, gevoel ben... gaan schrijven. In plaats van... Um, Heel erg uh, iets van iemand vinden of zo. Dan zou ik mijn tekst er even bij moeten pakken. Ja, nee, want bij Hurdrol <tossimus> heb je het ook over de, de derde persoon in de song van je uh, ja. consider her. Uh, ik weet niet precies. Ja maar, hoe. ja, maar ik denk dat ik juist meer. Zeg maar dat ik die derde persoon erbij heb getrokken. Als ik het alleen vanuit mezelf had gedaan, had ik die derde persoon er helemaal niet bij. Ge... Nee, dus dat is de filosofie. Uh, de... Dat is de filosofie. Hmm. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, uh, maar hoe zit het uh, met jou? Uh, niet het, het filosofische, maar uh, laten we even weer teruggaan naar het uh, moment dat je dus zelf als, nou ja, laten we zeggen, uh, 12, 13-jarige bezig was liedjes uh, te schrijven. Hoe is dat bij jou dan ontstaan? Want heb jij op een gegeven moment dan uh, naar anderen zitten luisteren: van dat kan ik ook? Zoiets? Ja, ik, ik, ik zou zeggen dat mijn teksten best wel filosofisch zijn, juist. Ik hou oh, heel erg van filosofie, ik ben ja. alleen nooit gaan studeren. Ja. Maar wel filosofie, als in gewoon mijn, mijn, mijn eigen filosofie. Ja. Niet per se. Uh, de Sven Ros. -filosofie. Ja, ik bedoel, ja, Marx en Kant en zo, die hebben vast allemaal zinnige dingen gezegd. Zeker. Ja, dat, ik... <laughs> ja dat, dat, dat zegt de filosoof in de dop, hè? Dus, dus ja. Maar, ehm. Um, hoe, sorry, wat was je vraag? Nou, weer? de vraag was: van, wanneer bemerkte jij? Want je bent als 12-, 13-jarige ooit begonnen met, met liedjes te schrijven. Maar hoe is dat ontstaan? Wa wa waaraan merkte je op een gegeven moment dat kan ik ook? Um, ja, ik was heel veel naar Ben Howard en Ed Sheeran in de eerste album aan het luisteren. Um, en uh, dat er een beetje in. Ik, er is niet echt een moment geweest dat ik dacht dat kan ik ook. En eigenlijk moet ik zeggen dat textueel gezien dat boeide me toen nog niet zo heel veel. <tie> Ik was daar wel mee bezig, maar meer als soort van uh, tekst heb je nou eenmaal nodig voor een song. Mm -hmm. En eigenlijk pas vanaf het moment dat ik ging studeren in Engeland, heb ik dat, is dat echt 180 graden omgedraaid. Dus ja. ik was eerst gewoon, oké, okay, te, uh, tekst is een beetje onbelangrijk. Het gaat vooral om melodie en akkoorden. En daarna en nu schrijf ik eigenlijk juist vanuit tekst. Als, als ik mijn tekst niet goed vind, dan vind ik het lied niet goed. Nee? Nee. dat geldt ben, ben je ook, ook uh, zelf kritisch? Uh, ja, heel kritisch, ja. <laughs> ja. Ja, joh, ik, ik, uh, ik ben wel kritisch op teksten, ja. Dat vind, vind ik wel het belangrijkst. Vo ja. Vooral zowel die van mezelf als die van een andere artiesten. Oh. Dus uh, jij levert af en toe ook commentaar op uh, wat sterren maakt bijvoorbeeld, of niet? Op, nou, nee, maar wat sterren maakt niet fantastisch. Maar ik vind uh, het wel uh, heel leuk om, yeah. om daar ook met, met artiesten. Uh, spar, spar jij uh, ook spar. met hem uh, daarover? Uh, Um, In het verleden wel gedaan, dat zouden we eigenlijk vaker uh, moeten doen. Ja. Ja, dus voor deze EP, de twee nummers, uh, ja, daar is het eigenlijk mee bij gebleven. Ja. Maar, uh, Zou het zo kunnen zijn dat jullie misschien elkaar kunnen treffen en zeggen van... Goh, laten we toch maar eens een EP met vier, vijf nummers opnemen? Uh, als, als du, duet bedoel je? Of zo. Ja, zoiets. Of uh, dat de eerste, de een bijvoorbeeld uh, wat meer uh, de, de voorname vocalen voor uh, de rekening neemt. En dan de ander. En, uh, en vice versa. Dus uh, de, wat, uh, wat bescheiden aandragen met tweede stem. Dat soort dingen. Ik, noem maar wat. Nou, ik zou best een keer een duetje willen <laughs> maken hoor. Een nou, liefde, niet een tweet, maar. Wel uh, wat <laughs> Sorry maar. Nee, maar ik, ik bedoel, het zou zomaar kunnen. Ik bedoel, uh, hey, ik bedoel uh, een, een liedje met elkaar schrijven. Ik denk dat uh, wat dat er gaat. Uh, nee, ik, ik bedoel, ik vanavond is al een uniek feit dat jullie met z'n tweeën hier en, uh, in de radio-uitzending zijn. Ik ja, vond het zelf doet. ook een heel leuk idee. Dus ik denk, ja, waarom niet? Weet je? Dus ja, ja wie, wie weet. Ik denk dat zulke dingen ook een beetje ontstaan. Ik denk dat wij binnenkort alweer eens wat gaan schrijven. Uh, samen en ja, als dan iets een duet blijkt te zijn, dan zullen we er eens over nadenken of we dat wel met twee. <lacht> ja, ja het, het ligt er meteen ook zo, uh, hoe noem je dat, uh, zo clichématig bovenop, wegen. maar dat bedoel ik dus niet. Het kan nee. dus zijn dat de een wat meer de boventoon voert uh, bij als een soort bij, van backing. Uh, soort, uh, ja, ja, ja, wie, ja, wie weet. Dat zal niet de eerste keer zijn, denk ik, uh, denk ik, zo te weten, toch? Heb je nee. voorbeelden van? Uh, nee, nee, nou, ja, nou, nou, laat ik één voorbeeld geven. De naam Blanco, zegt je dat wat? En, en, Jan de nee. Witte, uh, die komt uit Volendam, is onderdeel van de 3e's, gaat nu uh, weer ah. uh, op uh, toeneem. Maar uh, in het voorprogramma speelt Lorem Ipsum. En daar speelt frontvrouw Michelle Tuyp in mee. En, en die komt ook uit Volendam? Want uiteraard, hij... want Blanco en Mich, zoals Michel dan samen heette te zijn op een van de, van de singles. Die hebben dat met z'n tweeën gedaan. En daar hoor je ook, uh, dat is ja. Je kunt het zeggen dat het een duet is, maar je hoort ook wel heel duidelijk ook, uh, bijvoorbeeld een nummer waarbij uh, de, de, de, de vocalen van Michel behoorlijk uh, uitblik, Maar zoiets, zoiets. Denk ja, ik ook die weet. ja uh, featuring of mm -hmm. zo. Ja, ik zit nu feature, te denken aan. Featuring, uh, ja. Precies. Uh, ken je Noah Kahn? Noah Kahn. Dat je wat? Nee. Nou, hij is mijn favoriete artiest ja. op dit moment. En die, is nu, uh, die heeft een album uitgebracht. En die is nu eigenlijk van heel veel van die album tracks. Uh, heeft hij andere artiesten erbij gevraagd... om een verse aan te passen en in te zingen. Dus dan is het een soort van nieuwe versie van de song. Ja, ja, ja. Werkt ook wel tegenwoordig. Dan hou je een beetje momentum en zo. Dus misschien ja. kunnen we zoiets. Ja. zien. Ja. <laughs> nou ja, het is, het is een idee ontstaan. Ja, een idee. Goed, we gaan, ik ga weer eens even een, een nummer erbij uh, pakken. Uh, en dan uh, eens even kijken of we daar, uh, daarvoor nog even een korte babbel kunnen doen. Maar dat moet ik even uitvinden met de tijd. Maar eerst nog even vrij recent materiaal van Lassette en Selflove. That's the song En dan is hij ja, nee, in één keer afgelopen. Uh, dat krijg je dan als je voor uh, anderhalve minuut een instrumentaal laat horen. En uh, Dat is van Elmnop. Als ik het uh, goed zeg. En dan is het L-M-N-O-B. Elmnop uh, is een project van Casper van der Lans. Morgen komt er een album uh, uit. Arboretum. En daar staat uh, iPad at Home op. Er staan nog meer instrumentale en experimentele stukken staan erop. Daarvoor hoorde je trouwens Lacet. Die had een week of wat geleden, dat vond ik ook wel weer leuk. Die op het allerlaatste moment een uh, nieuwe single aanbood. Uh, kun je hem nog draaien? Nou, Dat ging ook met, uh, dat ging met de rokende gimpen ging nog de lucht in. Maar het, uh, het, het is gelukt in ieder geval. Um, als ik dus een nummer van Sven laat horen. Ja, dan moet ik ook een nummer van, uh, van Sterren laten horen. Is niet van haar uh, EP uh, die we net uh, uh, een beetje onder de aandacht brengen. De, de Hope en de Aftermath.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 Somebody's jokes didn't think you'd be the one Who'd be calling out for home So darling, I'll be waiting patiently Cause darling, I'm afraid you're all I'll see And I don't want to change any of your beliefs Oh, I know Come and everyone told them never to leave you. Didn't think you'd be the one who'd always wander through my mind. Didn't want you to be stuck with me, so I never changed you. I didn't think that I would ever be happy with unrequited love when it comes to you is not as important as I thought so darling I'll be waiting patiently and if I'm not the one know how it can be in this cold world we're old. En dat was Sveros. Nee, Sterren wel erin, Jaapkoper. Je moet wel even opletten met, met wat je zegt. Ik haal, ze, ik haal ze gewoon door elkaar heen ook nog. Dat moet ik niet doen. Uh, sterren was dat met Never Leave You. Een van de, de eerder uitgebrachte nummers die ze heeft uh, gemaakt. Nou, het uh, moment is daar dat ze alle twee te horen zijn. Ieder één nummer uh, waarop de een te horen is van de ander dus. Uh, als je begrijpt wat ik bedoel. En nummer van Sven. Die dan als een soort backing vocal. Of tweede stem uh, van Sterren uh, te horen is. En andersom. Want. Um, hey, Never Your Name. Die, is, uh, die, die komt dan hier ook nog een keer voorbij. Had ik die beter. Dus eigenlijk niet kunnen. Oh nee, Never Leave You heb ik. Uh, ander. ja Daar haal ik ook nog de titels door elkaar. Het is ook uh, like wel een fijne, een fijne avond. Hè, met alles erop en eraan. Nee, uh, Never Your Name. Die komt wel van. De Hoop en de Aftermath. Uh, maar we beginnen met dead timing. Hier is uh, Sven Roos samen met Sterren Welding. And when you sank into my chest, I understood we'd reached the end. Though I still love you, And you still love me. It's hard to accept it's for the best. But I don't want to hold you back. Cause I still love you. And you still love Guess we need to find ourselves before we can find somebody else But well, sometimes the truth can be a lot too bad Let's blame it on bad timing Cause I don't think we lost any chemicals for love Though they might not be enough Let's blame Like we knew this day would come We've talked about it since day one But I still love you And you still love me I guess you need to find yourself Before you can find somebody else Well sometimes the truth can be a lot too bad Let's blame it on bad timing Cause I don't think we lost anything Chemicals for love, though no, they might not be enough. Let's blame it on bad timing. Oh, we'd be lying if we said we don't dream about us now. How we wish we'd worked it out. Let's blame it on our. Cause I don't think we lost any chemicals for love though for now they're not enough it's been it on bad timing. oh we'd be late if we said we don't dream about us now how oh, we wish we'd worked it out Ik vind ook dat een heel mooi uh, liedje van, uh, van Sven. Uh, ook de uitleg uh, erbij. Want uh, er is altijd... en hij is er zelfs mee op pad geweest... in Amsterdam. Uh, door ook uh, wat uh, mensen daarover te vragen. Met name uh, de, uh, de andere uh, seksen in dit geval... Uh, en dan ook nog uit, uh, niet uit Nederland, maar uh, de, de reacties vond ik altijd heel erg mooi. Heb je dan ook niet het idee dat je dan op een gegeven moment op het uh, meest slechte moment een, uh, ja, een, uh, met, met een relatie bezig bent? En uh, de antwoorden waren ook zo van die naart van heel herkenbaar. Uh, zo heb ik het toch, uh, dacht ik, redelijk... Goed Tot, samengevat, ja, hè? Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Helemaal, hè? He? Uh, daar zijn ook uh, volgens mij jouw uh, kwaliteiten als uh, cameraman denk ik een beetje ook naar voren gekomen, denk ik, uh, in dat opzicht. Daardoor dacht ik, die moet ik <laughs> hebben. Ja, jij die dacht, natuurlijk. die moet ik hebben. <laughs> nou, dat, dat zijn dan weer uh, de andere kant van het uh, verhaal. Uh, nu is het uh, tijd voor het uh, nummer uh, van uh, Sver en ik haal uh, dus de nummers door elkaar heen. Never Leave You is dus niet Never Your Name... want Never Your Name is namelijk het uh, nummer... wat wel op uh, de laatste EP staat, toch? Ja, ja zeer. Uh, in uh, dit geval dus nu uh, het, uh, het hoofdgedeelte van Sterrenweldering. en een wat meer uh, ja, bescheiden rol van, uh, van Sven om dit nummer. Hier is dus Never Leave You, uh, Never Your Name... <laughs> Oh, it's been hard, love. Thinking of every evening we shared. You yeah, let me be part of oh. mysteries inside your head. I I'm En Sven Ros, we gaan uh, nog even verder met uh, akoestisch werk. Namelijk in uh, de uitzending van 28 oktober... was namelijk dit te horen van Blanco samen met Wies. De Strip down versie van Give What You Got To Give. Put on my when the sun goes down. Took to my place... She locked me out, I'm a star But I'm homeless, I'm a godforsaken saint well, I've turned lovers into strangers Strangers and our friends I said hey, don't tell me how to live Come out and play And give what you got to give Waiting on the.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 Just shut up Just shut up Eruption artistiek uh, ball and chain. Uh, Eruption artistiek uh, is uh, niet het enige wat uh, hier meegedaan uh, mee gedaan heeft. Tenminste de bijdrage komt van The Smack Bar. Die single die is afgelopen week uitgebracht. En daarvoor had, uh, hoorde je een uh, stripdown versie, maar dan in onze eigen studio hadden ze zelf ook een uh, opgenomen in de studio van Blanco. Uh, give what you got to give. 11 januari komen ze uh, naar de studio. Um, dan heb ik het over Blanco en uh, een deel van Lorem Ibsen, een tweetal in de, de vorm van Michel Tuyp en Peter Steur. Die komen dan voor de tweede maal, uh, wat, dat, uh, wat dat gaat in een binnen afzienbare tijd. Want uh, eind oktober waren ze ook al geweest. Nog uh, één nummer en dan uh, gaan we het slotakkoord uh, doorspreken met uh, de gasten van vanavond. En dit is ook een uh, aardig nummer. Wat zeg ik? Een heel sterk nummer. Ik vind uh, uh, het nummer wat ze toen ook al heeft laten horen tijdens de popronde in... Dat gewelf in Haarlem. De Wolfhound heette dat uh, ding. Daar speelde zij ook samen met die drummer. En het leek wel of ze met z'n vieren stonden in plaats van z'n tweeën. Hier is lier van Johanna Jargoel. Joana Jorgoe was dat met uh, Laaier. En uh, inmiddels uh, zijn ze ook weer uh, voor de laatste keer aangeschoven aan de tafel. Sterrenweldering en uh, Sven Ros, zo staan ze ook uh, op uh, de livestream uh, aangekondigd. Dus ja, uh, Sterrenweldering en Sven Ros, nou ja. En wie is wie? Uh, ja. Wie is wie? Nou, uh, dat lijkt me wel duidelijk, denk ik. <laughs> Sterren... Ja, weet het weer. <laughs> ja, ja, maar maar is, het was wel even net met, uh, volgens mij gaat er nu iets, uh, valt er iets? Ergens buiten de studio, er is hier iemand uh, die... Aggregaat. Uh, ja, nee, het is geen aggregaat, <laughs> Is het niet een camera wat uh, omgesloten wordt, dan is het weer wat anders. Het <laughs> is allemaal goed. Uh, maar Even, uh, was dit uh, leuk, zoiets met, uh, met jullie twee? Ja, tweeën? zeker. Ja, gezellig. Ja, gezellig en muzikaal ook leuk. Ja, ja ik vond het uh, ja, zeker wat we samen deden. Ja, toevoeging. Ja, ja. ja dat, dat vond ik dus ook. Want, uh, Fijn. Ja, ja uh, in dat opzicht uh, <laughs> vond ik uh, het idee zeker geslaagd. Ja, dus uh, de volgende is denk ik een uh, EP uh, met de tweeën. Dan ja, we, we, ja. komen we hier die uh, EP-presenteren. Dat zou helemaal uh, te gek zijn. Ja. Hè, weet je? Dus, uh, dan, uh, de EP-presentatie hier gewoon uh, in deze studio. Dat, dat zou wel uh, wat, uh, wat zijn. Maar uh, los daarvan, uh, ben jij nou nog uh, Sven bezig om de EP sowieso onder de aandacht uh, te brengen? Of zeg je van, nou het is niet zo'n groot ding wat je ervan gemaakt hebt. Uh, ik heb nog wat video's klaar liggen. Ik heb een uh, kleine documentaire gemaakt over, de, over het proces van, yeah. uh, van opname. Die staat op YouTube. En uh, daar heb ik wat uh, kleine stukjes uitgeknipt. Dus die ga ik nog wel een beetje online gooien. Ja. En uh, ondertussen uh, achter de schermen bezig met de Next Big Thing. Ah, album? Nee. Nee, ik, nu... ga, ik ga met de uh, band. Oh, dat, ja. dat is heel erg uh, Ik heb er inmiddels een band om mij heen uh, verzameld. Ja, en, uh, ja dit, deze EP was eigenlijk voor mij een soort tussendoortje. Maar het is ja. iets groter geworden dan, dan uh, ik eerst dacht. En dat vond ja. ik eigenlijk wel leuk. ja. Dus, ja. Uh, over band uh, gesproken. Jij hebt op de avond uh, daar gewoon met een band uh, gespeeld uh, in de Paradiso Bovenzaal. Ja, ja. Oh, hoe was dat dan? Uh, want ik heb het al gezien. Maar uh, ja. uh, dat, uh, ja, is dat dan toch speciaal? Dat je dat met een band kan doen? Ja, ik vond het heel erg leuk. Het was, um, in de studio hebben we zeg maar, die, die band, of die bandleden één voor één dan laten opnemen. en dan, hmm. uh, Om die band sound te creëren. En nu kwam dat gewoon helemaal tot z'n recht uh, live. En ik hmm. vond het echt ontzettend leuk. Uh, ja, het liefst zou ik uh, veel meer met band gaan spelen. Dat is nog wel lastig om uh, te organiseren, allemaal. Ja. Maar... Nog iets wat ik, uh, want het, ik haal het al aan. Victorie on ja, Tour. Ja. Wat, uh, wat verstaan we daaronder? Ja, dat is een initiatief van uh, Podium Victoria uit Alkmaar. Mm. En uh, het is een, ja, die hebben een aantal locaties in Noord-Holland. Um, en dan kerkjes of mooie theatertjes. En. Uh, een artiest dan, en dat ben ik geworden dit jaar, daar ja. gekoppeld. En die uh, ja, tour langs. Dus het idee is dat Podium Victorie een beetje buiten Alkmaar treedt. Um, met één artiest. en uh, ja. ja Dus ik ben er al uh, een beetje op twee derde nu. Er komen ja. nog een aantal shows aan. En er komen er nog een paar. Ja, ja. Ja. Uh, zoals? Uh, volgende week Heemskerk. Uh, dat is wel enigszins dichtbij, ja. volgens mij. Ja, dat is hier ongeveer een. Uh, het zal zijn 20 minuten rijden met de auto. Nou, nou uh. kom allemaal kijken. Ja, lijkt me zeker gaan. Mensen nee. Ga jij dan nog met de camera rond, uh, Sven? Nee, nee, dat uh, is er niet oh. van gekomen. Dat was eerst misschien, was maar toen, goed, ja. toen moest ik zelf al <laughs> spelen. Dus toen uh, kon dat niet. Goed, uh, ik uh, dank jullie beiden voor de komst uh, naar Jij de studio. Niet, ja, ja, ja, we vonden het heel leuk uh, jullie beiden te hebben in de studio. Dus het, uh, het smaakt naar een, uh, naar een vervolg in ieder geval. Dus leuk. Um, dat waren ze, uh, Sterrenweldering en uh, Sven Ros. Um, er is ook nog iets wat ik, uh, wat ik heel erg bijzonder vind van dit jaar. Want tien jaar na het magische album Box kwam daar ineens Youth. Uh, Bo Astrid Manning zelf is hier ook uh, twee keer geweest. Eén keer samen met Julian Silke en één keer zelf. Dat was uh, de allereerste uh, show van Alternative FM in 2022: dat hij hier was. En Astrid begint ook met een heel mooi openingsnummer van dat album Youth Care. En dat is het nummer wat je nu gaat horen tot aan 10 uur, waar we de boel mee afsluiten. Uh, en dat is Mirror Maze. Tot volgende week. Dag. Dan wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorzitter.